aflevering 23al van onze Crimie Rijks op glad ijs ja, Weet je wat? Ik zeg dat restaurant af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 Niet erop rijden, hè, Want we hebben hier een politieman aan boord, hè. Hoe lang werkt hij al voor u, bij? Zoals. George? George, hoe lang zit hij al in dienst bij mij? Een jaar of vijftien zeker? Bijna zeventien jaar, meneer Urbain. Zeventien jaar, kijk eens aan. Zeg, zoals, je ge moet straks de commissaris zijn adreses noteren, hè. Hij zou graag een kopie van die foto willen die je daar straks van ons tweeën gemaakt hebt. Dat is geen probleem, meneer Urbain. Je hebt Frank Geldof dus leren kennen in die bar in Lissewege. Laten we nu naartoe rijden. Pas op, hè. De Cupido is niet zomaar een bar, hè. Wacht maar tot op we zijn, hè. Dan zult je wel begrijpen wat ik bedoel. Is het Syndicalier die u bij Frank Geldof geïntroduceerd heeft? Zindy? Nee, nee, helemaal niet. Nou, we zijn hem daar dus toevallig tegen het lijf gelopen. Zo ongeveer, ja. Zeg, ze op zo te wiebelen? Scheelt er iets? Zoals, Meneer. Zet u eens gauw aan de kant, jongen. Ik moet dringend. Sorry, ik ben direct terug. Je hebt zeker ook lange dagen, George. Ik ben er gewoon he, meneer. Wat heb je je hebt u voorgaan? gehad? Pardon? Ik heb er een verband rond uw hand. Oh, daar. Klein ongelukje. Ik heb me verbrand. Iets met de motor of wat? Nee, nee. Thuis toen ik het ei kook. een ei van koken. Een ei? En wanneer is dat gebeurd? Meneer, heer gisteren. Ja. Het is morgens vroeg, maar ik was toch al gaast. Ik moest met meneer Urbijn naar Luxemburg voor een conferentie. Ja, Meneer Urbijn heeft anders wel veel tijd nodig om te plassen. In de... Ah, hij staat dan nu te telefoneren. Meneer Urbijn heeft het altijd heel druk, hè, meneer. Oh, Oerbay, ik heb niet genoeg eten. Kom, we gaan naar boven, alstublieft. Nee, straks misschien dat tasje. Ja, ja, kussen, kussen. Ja, ja, ja, maar, maar, maar, maar, maar laat me toch een beetje gerust, hè? Oh, Oeh, altijd gerust. Dat is zo saai. Pieter, ik weet niet hoe hij dat doet, maar Claudia is zo geïmponeerd door u dat ze niet durft zeggen. Ja, of ze verstaat geen Vlaams, dat kan ook, hè? Maak je geen zorgen, het is geen illegale, dat steek ik mijn hand voor in het vuur. Gelijk uw chauffeur, of wat? We zijn toch niet op uw tong gevallen, hè? Nee, soms... Wacht, wacht, wacht. Claudia, ja, liefje, wat vindt u van Pieter? Ja, Pieter Dat is een mooie naam. Huh? En een mooie man. Kijk eens kijk, wat ik heb voor u. Kijk. Hou uw hemdje maar aan, meisjes. Uh, uh, hebben doet je nog iets. Oké, okay, mesjes, kom, kom, kom. Ruim nu maar af. Laat ons nog een beetje alleen, hè? George, jij nee. houdt de dames wel een beetje gezelschap? Äh. Jazeker, meneer. Natasha, ja. Claudia, Oh, Orban, kun je niet te lang babbelen? is niet. Ik Ja. hoe dat ze uitgezet. Claudia. Bye, bye. George doet werkelijk alles voor u, hè? <emancipatie> Weet je, Pieter, ik heb hem eigenlijk zo'n beetje uit de goot gehaald... En daar is hij mij nog zeer dankbaar voor. Nou, hij heeft een verleden. <laughs> We hebben allemaal een verleden, hè, Pieter. Zeg, jij kunt er precies niet mee lachen. Zeg eens eerlijk. Hé, hey, kom. Wat vindt je nu van de cupido? Voor het eten moet je niet naar hier komen. Ja, geef ik toe. Maar uh, de meisjes... Eh? Ze mogen er zijn. Ik hoop alleen maar voor hen dat ze hier uit vrije wilde zijn. Eh, altijd en overal de politie, man, hè, Pieter. Ah, ah, ja. Maar laat nu eens gewoon uw gevoelens spreken als man. Dan kunt jij nu onbewogen blijven bij al het schoons dat je hier te zien krijgt? Ja, dat ligt een beetje moeilijk voor mij. Ik heb Cindy Carlier daar op haar penthouse zien liggen... Naakt, met een blinddoek om, met een nek die in één haal overgesneden was. Nou, zat een blinddoek om. Ja. vond ik nog het vreselijkst van al toen ik dat in de krant las vanmorgen. Beloof me of niet, maar ik, ik heb zitten huilen. Gelijk een klein kind, hè. Als, ik, als ik niet op het ben, ik weer zie. Je hebt haar hier dus leren kennen, hm? een jaar of wat geleden. Zo'n ongelooflijk mooie ogen, Pieter. En dat lijf, schrikkelijk. Volgens mijn informatie was Cupido een bedrijf van haar. Ze was hier de baas. Nou, nee. dat is het eerste wat ik daarvan hoor. God, ik was zo verliefd op haar. Was de liefde wederzijds? Nee. Cindy was een hoer, hè? een luxe hoer, wat te verstaan, maar toch. Nou, daar heb ik iets van opgevangen, ja. 2500 euro voor een trio. Geen idee. gaat er altijd voor mij alleen. Ja, geloof mij niet, hè? <laughs> Vraag het maar aan, George. Oh, Sors is ook een beetje boekhouder of wat? Waarom doet je nu zo scherp tegen mij, of fijn, Pieter? Denkt je dat ik hier met u zou zitten als ik iets te verbergen had? Je bent inderdaad wel heel open, moet ik zeggen. Pieter, luister. Ik zat... Verleden week, heel de week in Zweden. Op handelsmissie met prins Philip, prinses Mathilde... en met de meester van economische zaken. Verleden week? Ja. Ah, oh, nu zei het geen over Frank Geldof bij. Ja, ja. ja, en Frank en ik hebben hier ruzie gemaakt... een paar weken geleden. Het was zelfs bijna slaande ruzie. Ja, momentje, momentje, hierbij. We maken hier ineens veel te grote sprongen. Je hebt Frank dus ook hier leren kennen. Ja, ja. Een kleine twee jaar geleden... Dat was de eerste keer dat hij hier kwam. Hij was zich toevallig verzeild geraakt. Hij dat hier met een paar zakenrelaties. Zakenrelaties? Ja, heel belangrijke mensen uit de internet- en de computerwereld. Ze waren met een stuk of vijf in. Drie daarvan waren buitenlanders zelf. Ze waren hier een feestje aan het bouwen om een of andere deal te vieren of zo weet ik veel. En we zijn toen met elkaar aan de praat geraakt, hè? Frank en ik. Ja, je bent vrienden geworden. Mm -hmm. Vriend, dat is wat Veer zegt. Ik, ik ben minister van Tewerkstelling. werkstelling. Hè, en hij was een dynamische ondernemer. We hadden gelijklopende interesses, zullen we maar zeggen. Ja, ook wat vrouwen betreft. <laughs> ja, Pieter, oké. <okay. laughs> Hebt het door. Hè. Hij was ook heel hard geïnteresseerd in Cindy. Ja. Maar ik had daar geen problemen mee. Hoeren moet je delen, daar zijn ze voor. Maar Frank Heldof bleef dus naar hier komen. Ja, ja. Op de duur zat hij hier wekelijks. En altijd met iemand anders. Hè. Volk dat hij kende, niet te geloven. Ik vroeg me soms af hè, waar ze vandaan bleef halen. Een typische netwerker die Frank zoveel was duidelijk. Zijt u ooit bij hem thuis geweest? Bij Frank? Nee, nee, nee. En hoe heb je ruzie gekregen met hem? Ja, toen Cindy ineens besliste dat ze zou stoppen. Ze wou een normaal leven gaan leiden, zei ze. En ik heb haar daarbij geholpen. Nou, ja, op welke manier? Psychologische. Want geld had ze ondertussen meer dan genoeg. En toen is Frank mij op een avond bijna te lijf gegaan. Waarom? Ah ja, hij kon niet verdragen dat Cindy ermee stopte. En hij dacht dat ik haar had opgestopt, omdat ik haar van mij alleen wou. Wel... En dat was niet zo? Nee, Pieter, nee, echt niet. Ja, daar zit je zeker van? Dat ze wou stoppen? Ja, ja, Cindy wist wat ze wou. En ze zou nooit tegen mij gelogen hebben, Pieter. Dat was haar stijl niet. maar. Ja. Erbij, jongen. Wie kan haar vermoord hebben? Hè? Want ik heb zo het gevoel dat jij veel meer weet dan je mij wilt vertellen. Dat ja, is ook zo. Ik luister. Pieter, ik kan toch op uw discretie rekenen? Ja. Ik heb hier iets meegebracht voor u hier. Een brief uit maart 1959 is gericht aan mijn vader... Die was toen gewestbeheerder in Congo. In Congo? Ja. En wat heeft dat te maken met de moord op zee? Lees hem eerst, Pieter. Hij zou u zeker interesseren. Het gaat over de schoonvader van Frank Geldof.